Van de mooie klassiekers van Dion Warwick aan het begin van de show. En uh, natuurlijk, Anyone Who Had a Heart. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond op deze avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek. Uh, speciaal bedoeld om de dag mooi af te sluiten. In deze prachtige afsluiting van vandaag... hebben we mooie muziek meegenomen. Maar dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus luister lekker mee. Straks gaan we het hebben over de bandencheck. Dat is uh, wel weer van belang. Nu het seizoen weer gaat keren, zou je kunnen zeggen. Jeroen van Gent komt ook langs met een mooie reportage zometeen al. Met, uh, zijn reportage, uh, uh, met zijn reportage bereikt hij een hele hoop mensen op straat, dat wilde ik zeggen. En uh, hij vroeg aan hen een belangrijke vraag. Welke spullen raakt u vaak kwijt? Ja, ik mijn sleutels altijd. Ik heb er zo'n dingetje aan hangen, daar uh, spoor ik hem iedere keer mee op. Maar altijd ben ik ze kwijt op een van de manier. Ik weet niet waarom. We hebben een... Uh, ja, column van midden Hij gaat het hebben over de jasmijn. Is dat niet een beetje vroeg? In het seizoen kan, maar je kunt maar op tijd zijn. is de late avond. De meest bekende nummers van Denise Williams hier in de late avond. It's your conscience. Je, ja, hoe noem je dat? Je geweten. En Amsterdam ervoor met Lucy, Lucy. Prachtige muziek. Natuurlijk op deze avond. En we hebben ook iets moois. Een reportage van Jeroen van Gent. Welke spullen raakt u vaak kwijt, is de vraag. Heeft u het nou ook? Sta je bij de voordeur, klaar om weg te gaan, maar toch nog even nakijken. Heb ik mijn sleutels bij me? Heb ik mijn portemonnee? toch heeft een sorry toch? En raakt u ook wel iets kwijt? Jeroen van Gent, volg het u op straat en hier zijn ze, uw antwoorden. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Uh, geen ellende, geen politiek en zo, maar een man bij het op... Zou er zo lichtvoetig uitzien? Nee, nee, dat gaat er niet om. Nee, maar ik, ik, ik, ben, ik ben het zat om allemaal van die serieuze vragen te stellen. Er is al genoeg ellende. in. Het. Ik denk dat je met heel veel mensen dat deelt. Ja. Nou, mag ik, u dat probeer, mag ik het proberen bij u? Dus, een man bij het hond vraagt, zeg maar, oh, voor de grap. Nou. Welke spullen raakt u vaak kwijt? Sleutels. <laughs> Dat zeggen toch wel veel mensen hoor. Oh. Bril. Bril ook. Ja. De leesbril, neem ik aan. En de kluts. De kluts? Nee hoor, nee. Nee, gelukkig niet. <laughs> Die niet, hè? Lichtvoetig, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. nee, oké. Okay. Oei. Nou, ik ben eigenlijk heel weinig iets kwijt. Ja? Ja. Ja. Nou, dan heeft u misschien tips voor mensen die aan de andere kant zitten die vaak dingen kwijt zijn. Nou, ik kom net bij de Wibra vandaan. Met heb kleine opbergdoosjes en dingetjes. Ik maak uh, sieraden. Oh. Dus uh, ja, dan heb je met hele kleine uh, yeah. steentjes en uh, andere spulletjes te maken. En dan kan ik ze mooi organiseren. Ja, maar dan moet je goed opletten dat je niet iets kwijtraakt. Dat is zo, zeker. Ja, dat ja. is zonde. Ja, maar het is ook vaak waardevol. Ja, dus dan precies. let je wel extra op, ja. hè? Ja, ja. Oh, oh. Sorry. Kom er, kom er gewoon even. Zet even neer. Ja, op de radio. Radio. Ja, dan kom het naar radio. Ik kom zo. op naar radio. Ja, nee, ja, maar ik kom zo. Uh, ja. Ja. Nou, het het U staat bij spullen in uw hand, maar de vraag ja. is bijvoorbeeld: ik heb twee van die vragen. Maar welke spullen raakt u vaak kwijt? Uh, niets. Niets? Nee, ik raak niet zo vaak iets kwijt. <laughs> Heeft u tips voor de luisteraars? Hoe doet u dat? <laughs> uh, ja, goed opletten waar je het neerlegt. Dat heb ik van mijn man geleerd. Oh. Goed opletten waar je neerlegt, ja. waar je iets laat, zodat je weer weet waar je, waar je dan weer moet zoeken naar natuurlijk. Dus uw man is ook nooit iets kwijt? Uh, nee, bijna nooit. Of hij is door schade en schande wijzer geworden. Kan dat de laatste denk ik dat inderdaad. Maar u bent nooit iets kwijt, echt? Nou, af en toe, maar niet veel, niet Noemt u ja. nog eens een voorbeeld van stiekem? Poeh. maar dat is al een tijdje geleden hoor. Toen was ik mijn sleutels kwijt. Toen had ik de jumbo gebeld van, uh, nou, liggen mijn sleutels daar? Nee, nee, ik zoek en zoek. Nou, waar waren ze? Aan het sleutelrekje. Oh, gewoon thuis. Ja, had ik niet gezien. Nou, ja, het komt goed uit. Ja. Ik was vanmorgen ergens in een restaurant met mijn kinderen. En poffie kwam de over aan met mijn OV-kaart. Nee. En dat is de eerste keer niet, dat is de tweede of derde keer of zo. Maar u was er nog? Ik was er nog. Maar lag hij dan? Op de grond. Hij was uit mijn zak gevallen Hij zat er los in. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Want anders dan, dan kan je niet, dan sta je voor je ook in de, in de bus of metro of wat? Uh, ja, ik denk dat ik niet binnenkom dan. Niet binnen zelfs? Nee, ja, nee, dan kom je niet binnen. Oh, en dat was al vaker gebeurd? Jawel. De eerste keer wist ik het niet meer, de tweede keer ook niet. En nu heb ik dus een, kwam de, ja de ober die kwam en die zei, Hier, kijk is iets van u. Nou. Dat is mijn mazzel. Maar het is niet zo dat u, dat u vaker allemaal spullen kwijtraakt. Nee, dan ga ik wel naar de dokter. Naar de dokter toe, als ja, het te ja, vaak ja, gebeurd. Ja, ja. Dan ga ik, dan ga ik maar wel nakijken. Ja. Ja, ja. Nee, maar de kluts, eh, wel eens kwijt, ja? Nou ja, bij wijze van spreken ja. dan maar. Om er een leuke toon aan te geven. Ja, echte klus kwijtraken nee, maar, is, is, is gewoon, ergens. een beetje abstract gesproken. Maar echt fysiek, dat je dingen kwijt, dat, ja, dat zijn meestal brillen of, of sleutels. Dat zijn ja. dus, simpele dingen. Vergetenachtigheid. Nou ja, gewoon onachtzaam. Dat ik ja. er hier geen erg in heb. Een automatisme, hè? Ook ja. Vaak. Staat hij niet vaak op het voorhoofd, bijvoorbeeld zo'n leesbril dan? Ik heb het wel. Ja, hoor. Dat gebeurt regelmatig. Of ik heb er twee om: één om mijn nek, één om mijn hoofd. Ook nog? Van er zijn nemen. zelfs twee. Hier. Ja, dan okay. Er zijn diverse brillen in huis. Omdat ik dat overal ken. Dus dan leg ik ze om overal neer. Van die, van die, van die weg wel eigenlijk. Ja. Het is geen sterkte, maar ik heb hem wel een klein beetje nodig. Nou, ik ben niet verbaasd, maar ga je de sleutels? Sleutels? Oh, ja. toch wel. Ja, dan de sleutels. Ja? Zijn ze dan echt kwijt of is zij, liggen ze gewoon op de verkeerde plek? Op de verkeerde plek. Oh. Oh. Ah, gelukkig. Niet echt kwijt. Nee, niet echt kwijt. Nee. Mijn vriendin had de laatste verkeerde sleutel in de put laten vallen. Maar, die, maar ze hadden ja. nog een extra mee. Kijk, zie je nou wel, dat is goed. Ja, gelukkig. Ja. Zie je nou dat, hoe, dat belang, hoe belangrijk het is, anders, anders kan je niet weg met de fiets. Nee, hè? nee. met de auto niet. De auto? Wat nee. was met de auto? Sleetel. Ja, ja. Nee, is het niet zo dat je uh, ja, wat mensen dan hebben in het huishouden, dingen kwijt bent, waar, waar ligt dat nou? Over het algemeen weet ik het wel. Ja. Jawel. Het is nooit dat u in verwondering rondloopt. In oh, veel... tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Oh, toch wel. En ik weet het van mijn moeder uh, te herinneren. Die had dan uh, zo'n spreuk. Heilig Antonius, beste vriend. Uh, ik hoop dat ik dat en dat ja. vind. Ja, ja. Weet je wel? Vraag. Je <laughs> ja. nog <bij>. Help dat? Helpt dat? Ik heb het ooit wel eens gedaan, maar of het, uh, ik weet niet of het uh, geholpen heeft. Dat kan ik me niet meer herinneren. Mijn sleutel. <laughs> Sleutels? Ja. Yeah. Toch wel hè? Ja. Wanneer ja, gebeurt het? Dan weet dat? ik niet waar ik hem weer gestopt heb. Of, maar dan vind ik hem wel weer. Maar u raakt ze wel echt wel kwijt? Nee, dan zitten ze toch in mijn tuin. Nee, op een andere, plek. Ergens een andere ja. plek. Maar spullen echt kwijt, gebeurt het wel eens? Nee. nee. U schudt van nee. Nee, nee, eerlijk. Gelukkig. Maar ja. ja. althans, je omdat dan het... is wel, elkaar voor dat wel. Wat? Wat? Wat? En warst in jouw raam. Hij krijgt alles kwijt. Alles? Ja, de... mijn sleutels, mijn portemonnee. Echt? Ik ben heel altijd heel, heel. Mijn boekje. Ja. ja Ik heb een boekje, ben ik pas van, werk, geleden. Ja. van mijn werk ben ik pas geleden kwijtgeraakt. En dat is echt verdwenen dus? Ik heb wel teruggevonden, maar ik had bij de tandarts achtergelaten. Ah. Maar er stond wel allemaal uh, belangrijke informatie in. Ja. Gevoelige dingen? Gevoelige dingen. Dus dat had wel een, een soort van datalek kunnen zijn. Maar het is gelukkig niet geworden. Oké. Okay. Dus. Het, het is niet in de kranten ook teruggevonden. Nee, nee, nee, nee. Het nee. niet op straat. Nee, nee, precies. Dat lukken, ja. Ja, maar dat kan maar zo. En oh, ja. Ja, je had ook echt stress. Ik had ook stress van je. Ja. Ja, ja, Maar het is goed gekomen. Het gebeurt vaker, hoe komt dat? Weet u dat? Dat ik dingen kwijtraak ja, ja. of in het algemeen? Nou ja, nee, bij u natuurlijk dan even. Ja, niet de privé, maar gewoon. Uh, ja, ik denk dat gewoon mijn hoofd daar een beetje chaotisch is. Verstrooid. Verstrooid ben ik <laughs> ja. ja, dat kan. Dat ja. kan toch. Nee, maar goed, uh, ga, uh, heeft u er iets aan gedaan om, om het te voorkomen? Nou, ik heb wel... Ik heb overal om, om, om van die trekkers. om mijn, mijn telefoon heb ik, heb ik ze zitten. Ik heb ze in mijn... Uh, kijk maar hier, in mijn portemonnee heb ik er ook eentje zitten. Ja. ja dat is allemaal van die trekkers. Dus ik kan het allemaal weer dan ja. via, via mijn telefoon kan ik ja. terugvinden waar het is. En ik kan het ook af laten gaan. En andersom ook. Dus ik kan ook mijn telefoon weer oppiepen. Heeft het zijn nut al bewezen? Zo'n trekker? Ja, net nog. Net nog? Nee, ja. ja. ja. Echt waar? Ja. Ja, het is nou, moe. Ja, ja verder... Uh, is, is mijn geheugen eigenlijk gewoon prima? Onthoud ik eigenlijk heel veel. Dus, dus geen, geen dementie of zo. Nee, nee, nee. ik geef een brief voor mij van het programma. Dit is het. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Dankjewel. Niet vergeten, hè? Ja, graag Sorry hoor. stap ik rustig in mijn auto. Ik, ik, ik, ik zet hem voor, voor, voorzichtig in, in, in zijn een. Ik, ik geef ge, gas en me, me met een rotgang. Ga, ga ga ik achteruit de deur. Door gaat garage heen. Da, daar komt, ik ben zo, zo. Zo, nee, nee, nee, nee, m'n man, m'n man, m'n man, m'n man, m'n man. Wat ben ik, ze, ze, ze, ze, nee, ze, zelf Ik, schemerlampje. Ik de de denk dan, dan heb je een, een beter zicht. Afijn, ik steek de stekker in het uh stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt ik bij zo'n... So nee, nu wacht nu mijn man, man, wat, ben man, Solo Laatst plaats ik ze zelf een antenne want dat kan toch de grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glij. Toe, toe, zit er gelijk. Geef geen ene pan meer op het dak. De koning ben zo'n Mijn Mama, wat ben ik? Wat ben ik? Sijs. Sijs. Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb, in jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort.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 Bald weer naar huis. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ik mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Ach, geweldig hè, zo'n prachtig lied van Freddie Quinn. De jongen, kom bald weer naar huis. <laughs> en de Zenupees hoorde jij voor verandering van, van Duinen op speciaal verzoek van natuurlijk onze eigen Jeroen van Gent. Want hij vond het wel passen bij zijn reportage. Over een paar minuten... Hebben we een uh, leuke column. Een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de jasmijn. Maar dat verhaal zal wel weer helemaal anders aflopen. Het komt eraan na. Deze van Billie Eilish. No time to die. Was it obvious to everybody? Else? Mijn. Om mannen te lokken, trekken vrouwen een leuke jurk aan. Is het lokkend gelukt, dan trekken ze hem weer uit. Hij is nu niet meer nodig. Een jurk lokt net als een bloem. Wat gekleurde lapjes, meer is het niet, maar het werkt. In miljoenen jaren door de evolutie geperfectioneerd... hoeven modeontwerpers de bloemen maar na te naaien... Hebben vrouwen hun jurk aan, dan besprenkelen ze zich voor alle zekerheid nog met een bloemetjesparfum. Het kan niet anders of ze beschouwen ons mannen als een grote hommel. En gelijk hebben ze, want het werkt. Decolletés, korte rokjes en diepe splitten leiden ons mannen naar de honing. Dat is bekend. Maar wat trekt een man aan in de geur van bloemen? Waarom ruik ik na elke regenbui aan de jasmijn in mijn tuin? Wat is er zo heerlijk aan die bedwelmende weeigheid? Hoe kan een bloem zwoel zijn? Als ik van een bloem al van de kook raak, wat moet een vrouw dan wel niet in mij wakker maken? Waarom plant ik in een nieuwe tuin steeds als eerste jasmijn? Omdat er in de lucht van jasmijn in dol zit. Die lucht kent u, van poep. Jasmijn ruikt naar poep, zei het in een erotisch lage dosis. Zoals een te veel aan lekkere luchtjes vies is... kan een te weinig aan vieze luchtjes heel lekker zijn. Dat jasmijn aan poep toedenken is bijgevolg langzaam erg niet... als dat mijn poep niet naar jasmijn ruikt. Erg of jammer, raar is het niet dat bloemen sexy ruiken. Een bloem is nu eenmaal zelf een geslachtsorgaan. Je meisje bloemen geven is bepaald niet subtiel... Een tuin vol is een tuin vol dellen en sloeries... de weken lippen van de stempel vochtig wijkend van verlangen. Toch hebben de meeste bloemen een hommel geen seks te bieden. Het gaat om honing, om eten, niet om seks. Maar dat heb je wel vaker, dat een restaurant er als een bordeel uitziet. En ze zijn er wel, bloemen die het echt met de bijtjes doen. Je hebt orchideeën die met bijen, vliegen of wespen, paren... De bloemen zien er niet alleen als een willig insectenwijfje uit, ze ruiken ook zo. Lekker ruiken en er leuk uitzien. Daar is geen man tegen bestand. Een man lokken is de kunst niet, dat weet elke vrouw. De kunst is het om hem op tijd weer weg te krijgen. Veel vrouwen zitten na 25 jaar nog met hem opgescheept. Hoe krijg je hem de deur uit? Een lelijke jurk helpt nu niet meer. Het enige dat erop zit, is nog één keer doen of je een bloem bent. Verlep, dat zal hem leren. Op tijd afstoten wat je zojuist hebt aangelokt, dat moet je elke dag weer bij de kortstondige relaties die we een gesprek noemen. Elk gesprek dat je aanknoopt, moet ook weer worden ontknoopt. Onder vier ogen valt dat wel mee. Met je lichaam vertel je wat je mond niet zeggen mag, dat je weg wil. Desnoods geef je een hand of een kus of je zwaait maar wat. Lastiger is het aan de telefoon. Sinds de mobiele telefoon het land teistert ben je steeds vaker getuige van de wanhoop waarmee de opbeller een gesprek probeert te beëindigen. Ja, oké, okay, doen we dat afgesproken, tot woensdag dan. Heel goed, ik zal eraan denken. Nou, doei, enzovoort. Enzovoort. Er zitten wel tien melodietjes in zo'n ding om een gesprek te beginnen, maar om er een eind aan te maken zit er niet eens een haak aan om de horen op te leggen. Veel gesprekken worden er zo lang van dat je er beter zelf heen had kunnen gaan. Dat zou pas mobiel zijn.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 Va bien du talent pour être vieux sans être ad mon amour, mon doux mon mijn mon merveilleux amour, de l'aube clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. En plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse monter. Viel de l'eau, maar is toujours de lente? Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde, amour De mijn liefde, mijn liefde, de liefde, mijn liefde, mijn encore Tu sais Je liefde, had zo uh, een beetje hele reeksen van Sergio Mendes en de Brazils. Dit was 66, maar je had ook 77 en 88 en had je ook 99. Mm, niet zeker dat ik dat goed heb opgeslagen. Vol uh, on the hill hoor je hier in de late avond. Mooi. En Moran, met de chanson de Vieux Amants die we kennen van uh, natuurlijk een Nederlandse cabaretier, jawel. En hij maakte er liefde van, later van, terecht. Prachtig lied. Um, zo meteen. Een uh, ja, interessant onderwerp. We gaan het hebben over de bandencheck. Want de temperaturen lopen weer op. Het wordt weer lente. En dus is het weer tijd om naar je banden te kijken. Misschien moeten de winterbanden eraf. En de zomerbanden er weer onder. Nou ja, je hoort er meer over. Zo meteen. Naar nou, deze van Motte Hoepel. En een van zijn klassiekers. All the young dudes. Gybe. Don't wanna stay alive when you're 25 And when you're stealing clothes from marks and sparks And Freddy's got spots for ripping up the stars From his face, funky little boat race The television man is crazy Sam, with juvenile delinquent wreck a lot of wine and I'm feeling fine Voor vertrek de bandencheck. Grote kans dat je dat wel eens hebt gehoord of gelezen. Maar wat houdt die bandencheck precies in? En verschilt die check bij elektrische auto's? Ik praat erover met Thomas van Dalen van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche en Sjors ten van de vereniging elektrische rijders. Beginnen met jou, Thomas. Wat is nu toch die bandencheck? Kort samengevat kun je zeggen dat de bandencheck bestaat uit drie stappen controleren van de bandenspanning, checken of de banden nog goed en veilig zijn... en zorgen dat je de juiste banden hebt of kapt. Als je regelmatig de bandencheck doet, rij je zo veilig, duurzamer en goedkoper. Aha, en hoe vaak moet ik de bandencheck doen? Ja, wij rijden aan om de bandencheck één keer in de twee maanden te doen. Een handig ezelsbuchtje kan zijn om het aan het begin van elke schoolvakantie te doen. Bijkomend voordeel is dat je dan zo veilig en prettig mogelijk rijdt als je op vakantie gaat. Terug naar de drie stappen van de bandencheck. Zou je die nog wat meer kunnen uitleggen... beginnend met het controleren van de bandenspanning? Tuurlijk. Misschien sta je er niet bij stil... maar banden verliezen lucht langzaam. Ook als je auto stilstaat. De druk in je banden, de bandenspanning, wordt steeds lager. Dat is onveilig, want de banden hebben minder grip op de weg. Daarnaast heb je hogere brandstofverbruik... en meer slijtage van je banden. Je hebt meer kans op een klapband. Regelmatig checken dus... Maar ik kan me dus ook voorstellen dat niet iedereen weet hoe dit moet. Kan je daar wat meer over vertellen? Je auto vertelt je precies wat de beste bandenspanning is. Bandenspanning vind je in het instructieboekje... maar ook wel vaak op de binnenkant van de deur van de bestuurder of het tankklepje. Daar zie je verschillende bandenmaten staan. Elk met zijn eigen adviespanning. Jouw bandenmaat vind je op de zijkant van de band. Zo heb je binnen no time de adviespanning gevonden en kan je je banden oppompen. Een tip zorg dat je het bij koude banden doet. Heb je toch langer dan een kwartier gereden... tel dan 0,3 bar bij de bandenspanning op. Duidelijk. De tweede stap was het controleren of de banden goed zijn. Hoe doe ik dit? Eigenlijk door te kijken naar twee dingen. Eén, zijn je banden beschadigd? Zitten er scheuren in, bobbels? Dat kan gevaarlijk zijn. En twee, zit er genoeg profieldiepte op de banden? Daarmee bedoelen we de diepte van de groeven die je in je banden ziet. Het profiel is belangrijk voor de grip op de weg... Bij zomerbanden kan je dat makkelijk doen door een munt van 1 euro in de groeven te plaatsen. Zie je dan vanaf de zijkant de gouden rand, dan zijn je banden aan vervanging toe. Bij een winterband kun je hetzelfde trucje wel gebruiken, maar met een munt van 2 euro. Dan kan het dus geen kwaad om altijd wat losgeld in je auto te hebben. En stap 3. Hoe weet ik dat ik de juiste banden heb? Wat de juiste banden zijn, hangt af van je situatie. In Nederland zit je met zomer- of winterbanden of all seasonbanden meestal wel goed. Maar ga je op wintersport... Dan kan het zomaar zijn dat je verplicht bent om op winterbanden te rijden. Die hebben een alpien symbool, een bergje met een sneeuwvrok. Doe je dat niet, dan breng je jezelf en anderen in gevaar en riskeer je een flinke boete. En als ik nieuwe banden koop, waar moet ik dan op letten? Kijk als je nieuwe banden koopt naar het bandenlabel of vraag ernaar bij de verkoper. Dit vertelt je hoe zuinig de banden zijn, hoeveel grip de banden hebben bij nat wegdek en hoeveel geluid de banden maken bandenlabel vertelt je ook of ze geschikt zijn voor sneeuw. Laat je bij twijfel altijd adviseren door een bandenspecialist. Dan weet je in ieder geval zeker dat je de goede keuze maakt. Dankjewel Thomas. Ik ga zeker bij de start van alle schoolvakanties de bandencheck doen. Maar ik heb zelf een elektrische auto. Sos van de Vereniging Elektrische Rijders. Hoe zit dat? Moet ik dan met andere zaken rekening houden? Ja, die bandencheck is in principe hetzelfde, maar bij een elektrische auto's zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden. Want een Hogere bandenspanning betekent eigenlijk dat je meer actieradius hebt. Dus met een hogere bandenspanning kom je gewoon verder met je auto. En daarnaast zijn er nog wel wat zaken in je auto uh, om je actieradius te vergroten. Denk daarbij aan de eco-modus of denk daarbij aan de verwarming of de airco. Niet gebruiken als je het niet nodig hebt. En dat geldt natuurlijk ook voor benzineauto's, want die gebruiken in dat soort situaties ook meer benzine. Krijg je automatisch een waarschuwing als de bandenspanning te laag is? Ja, dat doen elektrische auto's wel. Net als de meeste moderne auto's overigens. En um, dan krijg je eigenlijk een waarschuwingslampje. Maar je zegt het eigenlijk zelf al. Op het moment dat je het lampje krijgt, is het eigenlijk al te laat. Ook zelf de bandenspanning controleren dus. Check. Zijn er nog andere zaken waar ik als elektrisch rijder rekening mee moet houden op het gebied van banden? Ja, elektrische auto's zijn natuurlijk een stuk zwaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dus je moet eigenlijk banden hebben met een hoog draagvermogen. Dat zijn eigenlijk extra stevige banden. En ook slijt de banden van elektrische auto's iets sneller. Dus het is goed om vaker je profieldiepte te controleren. Bedankt Thomas van Dalen en Sjors van voor de duidelijke uitleg. Ik doe aankomende vakantie zeker voor vertrek de bandencheck. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I'm awfully low when the world is cold. I will feel a glow just thinking of you and the way With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way Mooi aan het einde van de avond deze van Marco Bublé. The way you look tonight. Eind van show. Maandag is er weer een uh, maandavond. Dan zit hier bij leven en welzijn natuurlijk onze eigen Norbert Ketting. Ik wens je een mooie nacht, weldrusten. rusten. prachtige dromen. En als je gaat werken blijft werken. Wens ik je een hele Goeie wachten. Tot de sluit van de show. Shine on. LTD. Mooie nacht. Just yesterday. I cast my eyes upon your lovely face. But that was yesterday now just a dream a dream that lives inside my memory wish it could be reality How let my dream come true? You know, sometimes I stop and stare, no matter where I am, thinking of. Once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear, hoping my prayer. Now let my dream